Uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Opvangen door in de komende 15 jaar 2 miljoen vaklieden uit het buitenland toe te laden. Dat zegt voorzitter Wijtsen van het Landelijk Arbeidsbureau. Hij denkt dat er in 2015 een tekort is aan vakmensen van 6 à 7 miljoen. Hij gaat ervan uit dat hooguit de helft van het tekort door Duits personeel kan worden ingevuld. Ook zullen ondernemers besluiten hun bedrijf naar landen te verplaatsen waar wel genoeg vakkrachten zijn, zegt Wijtsen. De Syrische autoriteiten zeggen dat het leger zich geleidelijk terugtrekt uit een aantal steden. De militairen zouden al weg zijn uit de zuidelijke stad Daraa en bezig zijn met het verlaten van de kuststad Baniyas. Betogers eisen al bijna twee maanden het vertrek van president Assad. Gisteren werden bij demonstraties zeker zes betogers gedood. In Rotterdam wordt het Duitse bombardement uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Daarbij kwamen 71 jaar geleden honderden mensen om het leven en raakten zo'n 80.000 Rotterdammers dakloos. Burgemeester Abu Taleb legt verschillende kranten in Rotterdam, onder meer op plein 1940 bij het monument De Verwoeste Stad. De hele dag wordt op verschillende plaatsen in de stad het bombardement herdacht. Zo is er vanavond een wandeltocht langs de brandgrens die met lampjes het gebied markeert dat in de Tweede Wereldoorlog in vlammen opging. Een jongen van 17 uit Kerkrade is een flink geldbedrag misgelopen. Hij won bij een online pokertoernooi bijna 400.000 euro, maar krijgt het geld niet omdat hij minderjarig is. Mensen onder de 18 mogen niet meedoen aan pokertoernooien. De jongen speelde op het account van zijn vader, maar organisator PokerStars kwam erachter. Het geldbedrag van bijna 4 ton gaat nu naar goede doelen. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten kans op een bui. 14 graden aan de kust tot 17 graden in het oosten. Morgen ook buien en iets frisser. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het. En... Dit is Jolonde van der Velden van de ANWB. In de randstad staat er file op de A1 amsterdam amersfoort in beide richtingen bij Muiden 2 kilometer. Dat heeft te maken met de brugopening. Vanwege technisch onderzoek na een aanrijding op de A7 Zaandam richting Hoorn... bij de Afritzaandijk 2 kilometer, dus is maar één rijstrook open. Daardoor is het ook vastgelopen op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaandam... voor knooppunt Zaandam 2 kilometer... Files op de A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 2 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor het Knopende Terbrechtseplein ook 2. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor het Klein Kleinpolderplein ook 2 kilometer. Die files bij Rotterdam hebben te maken met de afsluiting dit weekend van de A20 hoek van Holland, Gouda. Die weg is dicht in beide richtingen tussen de knopende de Kleinpolderplein en Terbrechtseplein. Verkeer kan het beste omrijden via de Ring Zuid van Rotterdam, via de A4, via de Benelux -tenant.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 Sky, ja, super! <laughs> ja, de DTM, hè, live op televisie. Ze zitten er hiervan uh, te genieten in de studio van CFM. Uiteraard kan ik het zelf ook volgen op ARD, uh, de Duitse televisie. Helaas niet uh, bij CFM, want wij hebben geen toestemming gekregen van de Duitse organisatie om de beelden uit te zetten. Door Deodato en Fire in the Sky. CFM voor Zandvoort en de regio. Ja, goedendag, vrienden. Goedendag Rob, wie Hallo, geht's? Hallo, ja, dat is goed. Und uh, wie geht's? Schönen Tag, hè? Schönen Tag. Ja, luisteraars, welkom. <laughs> U had wel de goede zender, alleen we hadden een andere taal. Welkom bij uh, 3 uur live uh, vanaf het Gasterplein. Uh, Zandvoort op zaterdag met Rob en uh, uh, ondergetekende als presentatoren. Ja, goedemiddag, Albert Jan. Ja, goedemiddag. ja goedemiddag. goedemiddag, luisteraars natuurlijk. Zou Lex vandaag langskomen of zullen we moeten bellen voor het weer? Nou, als ik zo naar het weer kijk, is het een uh, twijfelgevalletje. Maar er staat wel heel veel wind. Het is niet al te warm. Dus uh, vanmorgen was ik, toen regende het zelfs nog. Toen dacht ik, van nou, dat ben ik uit. In ieder geval, die komt wel langs in de studio. Maar nu weet ik niet. Maar in ieder geval, zoals u van ons verwacht en uh, mag verwachten, om half drie het weerbericht gepresenteerd door onze enige. De echte, juiste weerman uit Zandvoort. Lex van der Horn. Verder hebben we om half vier uiteraard de evenementenagenda. En er zijn weer een bepaalde evenementen op stapel. En al bezig trouwens in, in, op, het, op de Raadhuisplein. We hebben rond de klok van kwart voor vier natuurlijk het, uh, de filmagenda van Circus Zandvoort. Rond kwart voor vijf het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen dat, die, dat het een Duits gedicht is. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik kreeg gisteravond een Duitse gedicht in de handen geduwd. Onder de, de, de, de, de, de mooie tekst, de Nederlands tekst. Jij... Dus ja, het is toch een Duits gedicht Het is een Duits gedicht, ja en We gaan natuurlijk nog voetballen één keer dit jaar En wel de laatste wedstrijd van SV Zandvoort Die beginnen om half drie uit tegen Amstelveen En daar is natuurlijk onze verslaggever Joop van es aanwezig We hebben natuurlijk heel veel nieuws over de, de DTM We hebben een aantal interviews met de, deel, de Nederlandse deelname uiteraard En we hebben vandaag al zelfs een Nederlandse winnaar in de Formule 3 uh, dat is de heer Melker, maar daar hebben we natuurlijk uh, diverse interviews mee gemaakt. Uh, welke reporter was er ook voor ons aanwezig? Uh, Willem van Dezen natuurlijk. Van Dessen, Willem ja. van Dezen ga zo meteen heen, want uh, de kwalificatie is uh, live aan de gang natuurlijk. Hè? Ja, klopt. En interview nog met de ringer van de zanden. Uh, dus genoeg reden om te blijven luisteren en te kijken naar uh, Wellicht TV en met de radio aan. Oké, okay, gewoon blijf luisteren naar CfM Sanford op zaterdag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En na dit plaatje gaan we alweer meteen naar de van Danzen naar circuit Park voort. Hier is de Soka Dance. People better believe it If you're feeling lonely, maybe just sad and blue Je Make your body love. De Soka Dance? Ja zeker. Ja zeker. Heb je vaak gedanst of niet? Ja, thuis. Oké, okay. okay, lekker swingen dus met de Soka Dance. De zaterdagmiddag van Sirend. En we staan met name in het teken van de DTM. Dus snel over naar het circuit. Met report. Met report. Willem van deze middag. Hoe is het daar op het circuit? We zijn met de kwalificatie bezig, hè? als het goed is. Ja, goedemiddag. Uh, dat komt helemaal. Zijn, uh, en eigenlijk zijn we al halverwege uh, de kwalificatie. De kwalificatie wat het systeem heeft, we uh, beginnen met uh, 18 auto's uh, en die mogen 16 minuten kwalificeren. De langzaamste... 4, die vallen af. En dan in het tweede blokje gaan we dus verder met 14 ouders. En we zijn nu gevoerd dat halverwege de kwalificatie. Dan gaan we even kijken wie in het eerste blokje afgevallen zijn. Dat is Rachel Frey. Dat is een jonge dame uit Zwitserland die een Audi bestuurt. Goed dat we ons in het BDM-veld. En veroverde de derhalve, de achttiende plaats... 17e werd dan uh, Christian Vitoris 16e, uh, en dat is uh, opmerkelijk, want het is een biefvoudig uh, winnaar hier op uh, Zandvoort. Dat is uh, Matthias Ekström, uh, die met de Red Bull Audi uh, onderweg is. Nou, daar wordt zeker meer van verwacht En dat uh, garandeert dus al uh, vanmorgen een stuk uh, extra spanning. Vanwege het feit dat hij van laat 16e moet trekken. 15e dan uh, is het voor uh, Suzy uh, Stodat. Ook weer een uh, jonge dame en die is actief uh, voor Mercedes. Nou, de vier afvallers... Uh, dat houdt al in dat uh, onze landgenoten Renger van de Zonde zich wist kwalificeren voor de tweede ronde. Helemaal niet slecht natuurlijk als we kijken naar het DTM. Een uh, gebeuren wat uh, ook uh, mensen uit de 1 inhoudt. En die hebben het in het begin altijd uh, vrij moeilijk. Renger zijn tweede DTM weekend pas op Hokkaan. hij wist hij zich als elf uh, te kwalificeren. En dat is uh, heel goed gezien, uh, het feit uh, wat we allemaal zien gebeuren in het DTM. Dan gaan we gaan even kijken wat er in het tweede blokje gebeurde. En met name met de ringer dan. Nou ja, en elf werd hij in Hokka in de parkbaar. En dat wist hij hier ook veroveren. Park zeerde zich nog voor uh, tegen Koelhart. Cool Die uh, niet verder kwam als 14 in tijd. Nou, niet slecht natuurlijk om zo iemand achter je te houden. Die ook niet verder kwam uh, in het blok. Uh, dat is uh, Maro Engel. En, uh, Merkgenoot van uh, Renja van der Zonde en die vallen scheren zich op uh, plaats 13. En dan uh, kijken we nog even naar uh, plaats 12. Uh, daar zien we uh, Oliver Jarvis. Uh, nou voor Zand wordt ook geen onbekende. want hij is hier ook een uh, A1 krank uh, te winnen. Op plaats nummer 10 uh, is het dan uh, de Portugese. Uh, Philippe Albert -Hugh. Nou, ook geen uh, niggerlijk mannetje die wist uh, afgelopen winter uh, de Race of uh, Champions te winnen. Dat is een uh, autosport uh, waar uh, allerlei sterren aan meedoen, uh, om maar te noemen Michael Schumacher en uit uh, de wereldkampioen uh, rally Sebastian zo, Die wist zich dus kwalificeren deze Albert Hugh op plaats 10. Op de negende plaats uh, zien we terug uh, Molina, ook in een Audi. We hebben nu dus nog uh, acht auto's over die zo dadelijk gaan we beginnen aan 11 minuten weer dat ze met ze achter uh, de baan op gaan en ook dan vallen er weer vier auto's af. De langzaamste vier die uh, falen dan de, in de startopstelling plaats 5, 6, 7 en 8. En de snelste vier uh, die mogen dan nog uh, daarna ja, alleen de baan op om een uh, snelle ronde te gaan zetten en die hier te gaan uh, bepalen wie er uh, morgen van toppositie mag gaan vertrekken. Oké, okay, uh, even een ander vraagje. Hoe is de sfeer op het circuit? Weet beetje veel toeschouwers al? Ja. Uh, nou, het is, uh, ja, het is gewoon een uh, gezellige sfeer. Het is niet overdreven, uh, veel toeschouwers, maar uh, de sfeer aan Syrië is uh, ja, prima. Uh, uh, ja, de sfeer is uh, vanmorgen nog een stukje, uh, ik zag zeker voor de Nederlanders, met een bijprogramma in de, uh, de bij hebt, uh, Euroseries, Formule uh, 3. En uh, ja, onze uh, enige deelnemende landgenoot daarin, Nigel Melton, Ja, die wist daarin uh, de overwinning uh, voor zich binnen te halen. Ja klopt, we hebben straks nog een interview klaarstaan van, uh, van jouw collega uh, Jaap Koper met uh, de winnaar van uh, de Formule 3 uh, race. Goed ja. gedaan uh, met uh, Nigel. Goed, goed. Hey, uh, we komen uh, zo meteen bij de ontknoping bij de laatste vier komen we weer bij je terug. En uh, alvast bedankt voor deze update. Ja, oké. Okay, Tot zo. Dat was weer van deze live vanaf het circuitpark Sanvoort. En Albert Jo zei het al, zo dadelijk komen we weer bij hem terug voor meer DTM geweld op het circuitpark Sanfoort. En we hebben verrassing. Jawel, hij is gearriveerd in de studio. Lex, lex van de horen. Het weer was net te slecht om op het strand te zitten. Nou, zo dadelijk om half drie gaan we hem hier horen. van We zijn sempre Amerika. Già la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti. Lande, mondi, non. Lande, mondi, non. Siamo dei ragazzi di oggi, anime la città, dentro il cinema vuoti. Seduti in qualche bar e camminiamo da sole nella notte più scura, anche se ook al is morgen niet zo ver, tot we eenmaal zijn uitgekomen, tot Pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. We yeah. gaan ragazzi di We zingari di professione, con i giorni stoppen. e in mente un'illusione, We siamo fatti così. Guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un domani Demasiado corazón Ik denk daar komt hij aan niet te veel. Maar nee, het was onze eigen Belgische bellepares. Je weet wel, die vriendin van Maurice Mulder. Ja, nog steeds trillende handjes heeft hij ervan. <laughs> maar wel een leuke dame. Dus... Zeker Go weten. bellepares was dat op de Zoonvoets Radio. Oké, okay, even voor, uh, mocht u morgen uh, gasten ontvangen uh, en die komen met het openbaar vervoer, dan hebben we toch wel even wat informatie uh, voor u. Want, Tijdens de de, de, de, dit weekend van het DTM zet de NS op, op zondag 15 mei vanaf ochtends langere treincombinaties in. Vanaf station Zandvoort aan Zee is het ongeveer 10 minuten lopen richting het circuitpark Zandvoort. In de loop van de ochtend zal de capaciteit van de treinen tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee toenemen. Maar pas op, want in dit weekend, juist dit weekend, zijn werkzaamheden gepland tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. Hierdoor is Zandvoort vandaag en morgen uit de richting Amsterdam, ook Sloterdijk en Spaanwouden. Niet rechtstreeks bereikbaar. U kunt omreizen via Leiden. Maar daarbij dienen reizigers rekening te houden met een extra reistijd van minimaal 30 minuten. Hebben ze weer goed gepland, hè? Ja, ja. En ook vanuit de richting Den Haag, Rotterdam en de richting Alkmaar, Beverwijk, Bloemendaal rijden alle treinen volgens de normale dienstregeling. Maar goed, tussen uh, Haarlem, Sloterdijk en spaan geen rechtstreeks treinverkeer mogelijk naar Amsterdam. En vice versa. Oké, okay, tot zover de verkeersinformatie. met <laughs> de COVID dus, zo dadelijk gaan we het hebben over het weer. En dat doen we met Lex van de Hoorn. Die vandaag in de studio zit. Gezellig. Na dit plaatje van Infant Maya. Dan mag je aan het woord. Hier is Tyrell Love. Ook helemaal geen naar de technische dienst van CFM hoor Stereo Love maar, uh, <laughs> Wel leuk laat voor de zaterdagmiddag bij CFM Je hoorde de single van Edward Maya Nou het is uh, precies half drie en hij is in de studio vanmiddag Lex van de horen En Lex goedemiddag en als we naar de beelden op het circuit kijken Dan waait het behoorlijk vandaag ja, het is uh, windkracht 5 uh, op het ogenblik, uh, Rob. jongen ja, ze staan daar uh, uit de visje te wijzen, wat, hè? Ja, ja ik, ik ben even op de fiets gestapt uh, net, een uh, half uurtje geleden. Een uurtje geleden. En uh, even langs het strand gereden. De boulevard dus. En uh, het is uh, surfweer. Surfing. Ja, ja, zeker. Een goede, goede wind. Ja, het is uh, surfing. Ja. Heb is, je een uh, elektrische fiets of een uh, gewone ouderwetse fiets nog? Uh, ik heb net een elektrische fiets gekocht, dus uh, ik heb van de wind geen last. Oké, okay, nou <laughs> dat doe je helemaal goed. Lex nogmaals, goedemiddag. En wat gaat ja. het weer ons de komende dagen brengen? We zijn heel benieuwd. Nou, zullen we vanda met vandaag beginnen? Laten we dat doen. Nou, het blijft een beetje zoals het nu is. Dus uh, regelmatig hebben we de zon erbij. Maar er staat wel een, een vrij krachtige wind en dat is windkracht 5 aan de kust. En in het dorp is het ongeveer windkracht 4. En de temperatuur die was om 2 uur vanmiddag was die 12,3 graden. Ik heb 13 graden op het programma staan, dus ja. dat is nog positief. Oké. Okay. Maar warmer wordt het echt niet vandaag. En ja, wat is de normale temperatuur voor dit uh, tijdstip van het jaar? Ja, schrik niet. Dat is 17. 17? Oh, nee. Ja. Okay. We hebben er ook een poos al ruim boven gezeten. Ja, hè? Dus dat is waar. Ja, dat uh, we hebben correctie. niks te klagen. Ja, maar de nattigheid die we nodig hebben eigenlijk, die, ja. die, die zie ik voorlopig ook niet komen hoor. We de rond op een spetters. Ja. En uh, daar hield het echt mee op. En morgen, dan uh, hebben we ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Er kan s morgens een spettertje vallen. Maar die kals is erg klein. Er staat een, een matige en aan zee, net als vandaag, weer een krachtige wind. En die komt morgen uit het noordwesten. Vandaag is die west en morgen is die noordwest. En de maximumtemperatuur heb ik weer gezet op 13 graden. Ik hoop dat we het halen morgen. Oké, okay, hoe laat gaat het regenen morgen? Twee uur, twaalf? Morgen, heb ik, heb ik het toch niet, helemaal niet over gehad? Nee, maar vorige week wel, daar wilde ik nog even op terugkomen trouwens. Ja, dat was een... Ja, ja oh, dat, zegt dat, dat, maar. Dat, dat was nou, wat. Dat was wat, want wij zeiden... Uh, wij zaten hier in een café, we zeggen straks om acht uur, dan gaat het een beetje regenen hier. Lex van de Horen zegt dat, hè? die heeft het gisteren gezegd, heeft het altijd goed. Ja. Nou mensen, de halve kroeg ging meteen kijken op hoor. Ja. Ja, dat was echt een mooi gezicht. Ja. En die, die buienradar gaf aan dat het zo rond zes uur zou gaan regelen. Ja. Om zes uur was het droog, om acht uur was het droog. Nee, om oh, acht uur heeft het een beetje gesputterd. Ja. Uh, om 10 uur begon het uh, eigenlijk een beetje. Na achter. Ja, na achter. dat zou... <lacht> <lacht> <lacht> da daar heb jij een punt. <lacht> Oké. <Okay. lacht> okay. En dat had dus ik zijn ook ook gezegd. gezegd. Lex heeft altijd gelijk. Lex heeft de altijd gelijk. En tot 8 uur zou het in ieder geval droog zijn. Ja, nou dat heb jij helemaal goed gedaan. Dat gehad. wilde je toch weten? Ja, dat wilde ik weten. Oké, okay. toen <lacht> zijn we er weer. <lacht> Mooi. Uh, waar waren we gebleven? <lacht> Zondagmiddag. Morgenmiddag. Morgen. Nou, uh, wat ik dus net zei, ongeveer hetzelfde weer als vandaag. En s morgens kan er een, uh, een spatje vallen. En 13 graden. Met een uh, matige in het dorp. En aan zee een vrij krachtige Noordwestenwind. Weerkracht 5 ongeveer. Dus weer ideaal surfweer. Surfweer, ja. Geen strandweer. Nee, maar goed, uit de, uit de, uh, achter glas en uh, op het strand gaat prima. Nou ja, hier binnen, als je naar buiten kijkt, is het ook prachtig weer. Ja, ja maar als je je neus buiten de deur steekt, dan... Uh, is het wat frisachtig. Precies. Dan gaan we door naar de maandag. Dan is het wisselend bewolkt met opklaringen en kans op wat regen. Het blijft ik zo, hè? Het blijft een beetje, uh, beetje wisselend. En er is dan matig aan zee en eveneens weer een vrij krachtige westenwind... En ik kom niet hoger dan 15 graden maandag. Ietsje hoger, maar nog geen 17. Nee. Dan dinsdag, dan is het meest bewolkt. Af en toe komt de zon er ook wel even bij. Er staat een matige aan zee. Weer een vrij krachtige zuidwestenwind. Het blijft, het blijft blazen hoor. En, er staat, en de maximumtemperatuur komt weer ongeveer uit op 15 graden, net als maandag. En als je dan het weer voor boezel wil weten, ja? moet je maandag even kijken. Oké, okay, ja, volgens mij op uh, www.meteopagina.nl <laughs> Precies. En uh, ik ben ook te volgen op Twitter. Ook dat nog? Je gaat ook, ook met je tijd mee. Uh. Ja, tuurlijk. Dat moet wel. Hoe kunnen mensen jou volgen? Zo heet het ook, nou, dan. Uh, nou, uh, ik zit op uh, een meteopagina op Twitter. Dus dat op Twitter? Is, dus als je geen Twitter hebt, kan het ook hoor. <laughs> dan... <laughs> Dan kijk je gewoon op twitter.com slash meteopagina en dan kan je alles bekijken. En wat is je 06 nummer? Als ze toch bezig zijn. dus. je berekeningnummer, ook nog weten? Ook nog goed, helemaal goed. Lex, geweldig. Dat was hem Rob. Dank je wel weer. Dat was het weer. Dat was het weer. Tot de, Tot, de keer. Keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. de volgende keer. WWW.meteopagina.nl. Daar kan je het weerbericht nalezen. Dankjewel, Lex van Oren. En volgende week dan zit je gewoon weer op het strand. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik hoop het, maar ik, uh, ik verwacht het niet. Je zit in ieder geval aan de kust. En daar zit je lekker. Ook. ook. plaatje gaat er ook. Zoute zee slaat een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht.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 Mensen onbewust, zin in bos feest te krijgen? En van eten slechts nog zwijgen? Als ze zat zijn en vol dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zemse kust. Waar ieder onbewust in het duimpje is gesproken, aangesproken. Waar de ketting is gebroken. En alles geven zijn verplaatst. Maar er is niets aan de hand. Vissingen zwaar de haven is verlaten, want er is nog maar één vracht die moet in het ook buiten gaat worden gebracht, verdenk de goede tijden van de zuiverheid en kracht, maar men weet het niet, en men zwijgt van wat men hoort en men ziet, hier aan de kust, de Zeerse kust Waar de zomer onbewust met een rondgang wordt genoten En waar wild en onverdroten, Iedereen zijn gang kan gaan Tot men zat is en voldaan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 Niet te geloven, maar uitgekosten door collega Albert jo Vos. Bluff was dat. En hier aan de kust. CFM Race Radio. Pit Report. Hoe soms wel helemaal geen fan van Bluff, maar daar toch het lijkt van Bluff plaatsen zitten. Ik vind het van, uh, ja, van klasse getuigen eigenlijk, best wel, Albert Jo. Dat is het enige nummer van Bluff dat mag. Oké, okay. nou we gaan weer snel over naar het circuitpark Sanvoort naar Willem van deze voor het slot van de kwalificatie van de DTM. Hoe is het met de shootout? Ja, dat klopt allemaal. Uh, daar zijn we de shootout, shootout en houdt dat uh, ja, de snelste vier die overgebleven zijn, die uh, mogen allemaal een uh, snelle ronde gaan rijden. En die gaan dan uh, bepalen uh, wie er van positie mag vertrekken. Uh, de snelste vierde waren uh, Jamie Green in de Mercedes. Uh, het tweede was uh, Bruno Spengler, eveneens in de Mercedes. Derde uh, Martin Chomczyk in een Audi. En vierde Mike Rockenfeller, eveneens in een de Audi. Nou, degene die al uh, zijn ronde gereden heeft, zijn snelle ronde. ...is uh, Mike Rockefeller geweest. Zijn tijd staat. En die staat op, uh, als je het goed kan zien, 1.32.07. Die nu onderweg om een snelle ronde te rijden is zijn uh, merkgenoot. Dat is Martin Tomčik. Ja, en dan blijven er nog twee over die eh, eventueel ook in aanmerking gaan komen voor de volgende season. En dat zijn uh, Jamie Green en uh, Bruno Spenkler. Die dan uh, niet uh, bij de laatste die terechtgekomen is. Uh, dat is uh, Kerry Teffert. Kerry Teffert, uh, winnaar van de afgelopen twee uh, jaar hier in Zandvoort uh, bij het race. Hij kwam hier verder op de vijfde positie. Zesde, uh, Timo Scheider. Zevende is het uh, Mortara. Mortara, afgelopen seizoen nog. Europese kampioen uh, Formule 3, dit jaar actief uh, voor Audi in de BTM. Die kwalificeerde zich op de zevende plaats en acht uh, is zich te kwalificeerde, ja, in naam uh, natuurlijk. Dus Ralf Schumacher uh, in de Mercedes. We gaan nog even afwachten wat uh, die nu over de binnenste gaat doen. Die de tijd uh, verbeterd van zijn uh, merk van ja, dat uh, lukt hem niet. Dus uh, ja, Rockefeller uh, in ieder geval uh, verzekerd van een derde plaats. Misschien zit er nog meer uh, voor hem in, maar dat is even afwachten. Uh, want we gaan kijken wat uh, Jamie Green en uh, Bruno Stengler nog gaan doen. Ja, het scheelt allemaal maar heel weinig hè, Willem? Ja, uh, de verschillen zijn uh, minimaal. Maar uh, ja, genoeg om uh, toch een plaatje uh, voor uh, de andere te eindigen. En daar gaat het om. Nou, die andere twee die, uh, gaan we nu even niet meenemen. Maar zo dadelijk komen we gewoon naar het volgende plaatje weer even bij je terug. Dankjewel Willem voor de eerste vanaf circuit uh, Parkstofvoort. We hadden net het uh, weerbericht met Lex van Horen. Veel wind en zeilen. Daar gaat dit plaatje ook over. Splitsing is hier. Leuk, hè? Gewoon ja, uh, stress, hè? Helemaal geen contacten met niemand. Dus even kijken of we misschien contact met uh, Joop van Nes hebben. Ja, ik ben er. Ja, je hey, bent Joop. er. Gelukkig, net ja, op tijd. Joop, goedemiddag. Goedemiddag, heer Hele uiteraard. Ja, we zijn in Amstelveen, waar uh, de laatste wedstrijd van dit lopende seizoen, reguliere seizoen, gespeeld wordt. Tussen uh, Amstelveen Heemraad en Espres Samvoort. En ik had vorige week geschreven en ook gezegd, trouwens, op de radio... ...dat het uh, de laatste wedstrijd was en dat het dan over- en uit zou zijn. Maar, maar, maar, er is weer een, van de, een rare regel naar boven gekomen. Want Zandvoort heeft uh, heel veel kans om na-competitie te gaan spelen, voor promotie. Wat, wat vertel je me nou? <laughs> ja, ja, ja. Een vreemd verhaal. Ja, ja. Het is zo, uh, omdat Voorland uit de competitie is gehaald, die is dus al gedegendeerd... Het heeft de KNVB besloten om maar twee periodes te gebruiken voor de rest van de wedstrijden. Dat betekent dat een derde periode niet gespeeld wordt. Maar dan moeten er eenmaal drie perioden. kampioenen of vervangers daarvoor, moeten ingeschreven worden voor je nacompetitie, anders komt die nacompetitie niet meer. Als Zandvoort vandaag wint van Amsterdam 1 en Zop verliest bij Aalsmeer, dan speelt Zandvoort keihard na-competitie voor een plaats van de eerste klas zo vond ik ja van. Ja. Ja, dus na, na zo'n wisselvallig, na, na zo na zo wisselvallig uh, uh, verlopen competitie toch nog in aanmerking komen voor, uh, ja. Ja. Ja. voor de na competitie je zegt inderdaad je zegt het helemaal terecht uh, heel wisselvallig verlopen uh, in het begin was het dramatisch echt ja. dramatisch 5 is zijn nul punten dat was echt verschrikkelijk natuurlijk en uh, toen kwam er een periode dat het werd er gewisseld weer verloren ook niet gelijk gespeeld Zesde rij gewonnen en daarna was pas de eerste die uh, gelijk gespeeld werd. En dan kwam Zandvoort zomaar naar de derde plaats toe. Daarna is er weer een periode geweest met wat mindere wedstrijden. En nu staan ze op de vijfde plaats met twee punten achter op uh, ZOB. En als dus ZOB mocht verliezen vandaag van uh, Amstelmeer, van die dat al een periode kampioenschap, heeft. En Zandvoort zou hier van Amstelmeer winnen, dan speelt... Uh, Zandvoort op 21 mei de allereerste wedstrijd in de nacompetitie. Ja. Dat is tegen Beursbreng als de periodekampioen van de derde periode uit de tweede klasse B. Ik is toch heel wat perplex toen mij dat uitlegde. Want ik zeg ja, maar er zijn maar twee periodes. Ja, ja, niks mee te maken. Want ze moeten dus uh, een, een, een, drie pogen drie hebben. anders komt het schema niet meer. Dus dan zouden zomaar die periodekompetitie op in de school geworden te krijgen. In ieder geval de plaats in plaats van de dat Want die is al kampioen. En die is dan ook periodekampioen voor de eerste periode. En dan gaat hij naar de hoogst noteren zonder periodetitel. En dat zou dan Zandvoort zijn op de vierde plaats. Want Monneke dan heeft een periodetitel. En Aalsmeer, de nummers 2 en 3, hebben een periodetitel. En de is kampioen. Dus ja, dit is heel spannend vandaag. Je hebt vandaag een belangrijke wedstrijd eh, daar in Alpshoveen dus. Ja, heel duidelijk, ja. En Zandvoort uh, is goed begonnen. Er uh, zit veel op het doel van uh, Amstelveen. Uh, in de eerste minuut kreeg Nijtselberg een dot van de kans. Kon eigenlijk niet mis. Maar hij vergat dat er ook nog even een keeper op de grond lag. En dan schoot hij tegenaan. En in plaats van ietsje omhoog uh, wat hij samen gezeten. Maar nee, uh, hij schoot hem uh, tegen de keeper aan. En die kans ging toen verloren. En uh, zo is dit nu. Zandvoort uh, uh, is goed bezig op dit moment. Amstelveen, ja, dat is... Uh... Midden op water geworden dit jaar, het is, staat op de, ik meen op de, oh dat kan ik wel zien even. want ze staan nu uh, Amstelveen op de vierde plaats van onder en dat is uh, niet dus Amstelveens, komt ook omdat ze vanwege de passies curricula, daar hebben we het ook al een paar keer over gehad, twee punten in mindering hebben gekregen van de KFB als straf, uh, omdat ze uh, ongerichtende spelers hadden uh, opgesteld die, eh, uh, die niet in de team thuis worden. Uh, Daar dachten ze dus uh, te kunnen ontkomen aan de pasjesproblematiek. Uh, maar de KGB heeft gemeend om dat te, te bestraffen met een 2-punt vermindering. Dus uh, Amsterdam ja, zou Zandvoort uh, van kunnen winnen. Moet ook uh, kunnen winnen. Uh, of het gebeurt is het tweede. Want boze tongen zeggen dat uh, Zandvoort niet in die eerste klasse wil voetballen. Uh, of dat waar is, dat durf ik niet te zeggen. Met luisteren dat. Dus het zou kunnen dat we. Uh, dat, uh, de heren uh, begeleiding van het eerste, we hebben gezegd... jongens, uh, we willen niet winnen, want we willen niet naar de eerste klasse. Of ze waren ze nogmaals. Ik weet het niet, er zijn boos die dat zeggen. Nou, we gaan het in de gaten houden. Joop, straks komen we in het uh, tweede uur bij terug. Dankjewel voor dit moment. Ja, graag gedaan. straks, dan. Tot straks. Dat was Joop Verest vanuit Amstelveen. Uh, en zo dadelijk gaan we weer naar het circuit toe. willen van deze, wat de kwalificatie van de DTM is inmiddels uh, afgelopen. We ja. zijn heel benieuwd of het nou een Mercedes of een Audi is geworden. En wij is laten staat er op palm morgen? Ja. We gaan het uh, na dit plaatje horen. De tijd is high, is hier. Uiteraard van Blondie. Radio met De Tijd is High. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd hè, hoe de kwalificatie van de DTM is afgelopen. We gaan snel over naar de man die tegenover mij in de studio zit. Albert-Jan oh, Vos. Ja, want uh, helaas <laughs> hebben we geen, geen, geen verbinding met, uh, met Willem van Densen. Dat kan natuurlijk ook wel, want er staan zo ontzettend veel zenders en toestanden. En iedereen gaat bellen, weet je wel. Van, ik heb gewonnen, ik, ik heb gewonnen. gewonnen ja. dus, uh, Schoonmoeders worden opgebeld en noem maar op. Dus. Vanda vandaar dat we het even, even vanuit de studio doen. Nou, uh, Zoals u begrepen heeft van, uh, van Willem, uh, krijg je op een gegeven moment een shootout van de vier snelste auto's. En dat waren twee Audi's, één, uh, waaronder die van Rockefeller en Tomchik. En twee Mercedes'en van Spengler en Green. En het is uh, al jaren uh, eigenlijk zo dat de uh, zandvoer bekend staat, het circuit tenminste, bekend staat als een uh, Audi-circuit. Maar wat verbaasde ons, op de pole position staat Spengler. Gevolgd door Green. Dus we hebben twee Mercedes'en op de front row staan. En die worden gevolgd door twee Audi's... Rockefeller en Tomchik. Dus bij de Audi-club zijn ze niet erg blij met deze stand. Nee, ik zag die belde net op televisie. alsof het donderde op het circuit. Het is knap dat Mercedes... Dus twee Mercedes'en op de eerste startrij staan... gevolgd door twee Audi's. Dus nogmaals Spengler 1, Green 2... Rockefeller 3, Tomchik 4. De winnaar van de allereerste race dit jaar in Hockenheim... Prefit, die staat op de vijfde plaats... En dan vragen ze dus je natuurlijk af waar staat onze Nederlander Renger van der Zanden. Renger van der Zanden staat start op een elfde plaats. Oké, okay, als je nou naar de rest van het schema van vandaag kijkt op het circuit, Albert Jan, wat krijgen we zo dadelijk? Ja. Nou, we hebben dus de kwalificatie TTM gehad. We krijgen nog de eerste race van de Seat Leon Supra Copa, Gevolgd door de tweede race van de Formule 3. En uh, de Formule, die eerste race van de Formule 3 die, uh, is uh, vanmorgen al gereden. En daar hebben ze. Een Nederlander heeft daar de winst gehaald. En daar hebben we straks ook nog een interview mee. Met Nigel Melker. Uh, daarna... Nou de Formule 3, die start ongeveer om kwart over vier. Is er nog voor de rest nog wat, uh, wat Bobo's en Nono's uh, evenementenprogramma. Dus dat zijn dus ook bekende taxiritten voor de Bobo's en de Nono's. En uh, morgenochtend begint het programma weer om kwart voor negen. Maar daarover later meer. In ieder geval Mercedes, Oppo in Zandvoort. Wat een verrassing. Dank u wel, meneer Fox. En over meneer Fox gesproken, daar is. Dan, hè? Peter Fox hou am tot an der Uhr. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf 'ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet alles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 En aan der straat staat een haus aan See. zee Orangen, maunen, bletselen op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is mooi Alle komen voorbij, ik ben niet op